financiële mallenmolen van Iwa Kruger, de Luciferskoning. Een hoorspel in twee delen door Rob Gerard, vrij naar een toneelstuk van de Zweedse schrijvers Jan Bergvist en Hans Wendrik. <middels> Eerste deel opbouw van een wereldmacht. 1911 tot 1932. Een wereld barstend vol problemen. Barstens vol nieuwe denkbeelden. Barstens vol armoede. Een eerste wereldoorlog. De dreiging van een tweede. Gevestigde staten verdwijnen. Nieuwe ontstaan, vol hoop en verwachting. Er is geld nodig, veel geld. Zweden is een van de weinige landen waar rust heerst. De gezapige rust van een gevestigde democratie. Het is 1911 als de 31-jarige ingenieur Ibar Kruger uit Amerika naar zijn vaderland terugkeert. Hij heeft er het nieuwste bouwmateriaal, het beton, leren kennen. En samen met ingenieur Paul Tol herbouwt hij Stockholm. Maar de firma Kruger en Tol bleek tot iets anders bestemd dan het bouwen van steden. Ivar had fantasie en ideeën die door de omstandigheden in een andere richting werden gestuurd. De eerste stoot hiertoe gaf de handelsbank. Ah, meneer Kruger. Vriendelijk dat u gekomen bent. Wij zitten namelijk met een probleem dat u wilde voorleggen... ...omdat u in onze stad al zoveel problemen hebt opgelost. Ik ben geheel tot uw dienst. Waarschijnlijk gaat het om een nieuw gebouw voor uw bank? Oh, nee, nee, helemaal niet. Het gaat om heel iets anders. Wij zijn namelijk financieel geïnteresseerd in een zeer groot aantal kleine luciferfabrieken. Ook, zoals u misschien wel weet, in die van uw vader... Nu heeft de Jungchaping vulkaan zich dusdanig uitgebreid... dat er bijna niet meer tegen haar te concurreren valt. Ja, zoiets heb ik al van mijn vader gehoord. Wij wilden u nu vragen of u, natuurlijk tegen een zeer redelijke vergoeding... zou willen zoeken naar een oplossing voor ons probleem. Ik heb mijn gedachten er alles over laten gaan. En ik geloof dat de oplossing nog voor de hand ligt. U brengt alle kleine fabrieken onder in één groot concern... En u bent dan meteen wel een volwaardige concurrent voor de Jan Jabbing Vulkan. Maar dat is geniaal. Fusering op grote schaal. Zou u de leiding van die fusie op u willen nemen en de directie willen voeren van de nieuwe onderneming? Dat wordt dan een totaal nieuw werkterrein voor mij. Maar het lokt me wel aan. Prachtig. Eens kijken, dan stichten we de Swenska Tentsteaks Actie de STAP. Werkt u verder de plannen maar uit. Met veel genoegen. Kruger wierp zich met volle energie op de voor hem nieuwe zaken. En terwijl hij daarmee bezig was... rijpten nog heel andere ideeën in zijn geest. Er gebeurde zo het een en ander. 1917. De oktoberrevolutie in Rusland. 1919. In Duitsland wordt de Nati-partij opgericht... In Italië de fascistische partij. 1922. Mussolini's mars naar Rome. 1923. Frankrijk bezet het Rijnland. Duitsland had geld nodig. Frankrijk, Ecuador, Griekenland. Joegoslavië, Polen, Roemenië, Hongarije. De Volkenbond hielp zo hier en daar. Maar de politieke molen maalden uit ter En Kruger begreep... Hier valt geld te verdienen, vrienden. Massas geld. <laughs> ...met lucifers zeker. Mijn jonge vriend, de lucifer is een klein artikel... ...maar het meest gevraagde ter wereld. Even goed verkoopbaar in slecht als in goede tijden. Je hoeft in elk doosje maar een paar lucifers minder te stoppen... ...en je winst stijgt met 10%. Vergeet bovendien niet dat we hier in Zweden... ...de beschikking hebben over onmetelijke bouwen... ...die het hout kunnen leveren voor meer lucifers... ...dan de wereld nodig heeft. Je wilt de stap dus verder uitbreiden? Ik wil het wereld-lucifers-monopolie, mijn oude vriend... Mijn steun kun je natuurlijk rekenen, Ivar. Als altijd, mijn trouwe vriend. Maar hoe denk je dat monopolie te veroveren? Door een steun te zijn voor de arme landen, zou je wat duidelijker willen wezen? De arme landen van Europa, die dringend geld nodig hebben, ...verstrek ik leningen tegen een zeer lage rente. In ruil geven ze mij een monopolie. En hoe wil je aan het geld voor die leningen komen? Uit Zweden, Amerika, Engeland. Denk je dat de mensen hun geld zullen zetten op een onbekende Zweden? Vanwege mijn onderhandelingen met staatshoofden en ministers van Financiën. zal ik al heel gauw geen onbekende zweet meer zijn. En dan zal iedereen me zijn geld toevertrouwen. Omdat ik enorme dividenden in het vooruitzicht stel. En denk je die belofte te kunnen houden? Natuurlijk, mijn opzet is dood eenvoudig. De arme landen krijgen geld tegen een lage rente. Mijn luciefesmaatschappij heeft binnen de kortst mogelijke tijd het wereldmonopolie. Resultaat, enorme winsten. Daaruit betaal ik dividenden waarvan de kleine spaarders nog nooit gedroomd hebben. Iedereen wint, niemand verliest. Maar er is toch altijd te verliezen? In dit geval de arbeiders, de consumenten? Niemand verliest. Maar het zijn vooral de rijken die winnen. Mogelijk. Maar de welstand van de hogere klasse zal die van de lagere alleen maar bevorderen. Althans in een liberale samenleving. En ik ben voor een liberale maatschappij. Voor een vrije economie dus. Ik ben tegen trusts en grote banken. Maar intussen wil je zelf een reusachtige trust vormen. Nog wat paradoxaal, vind je niet? Laten we dan maar zeggen dat het doel de middelen heiligt. Pratenlieden, luister naar mijn boodschap. Die gaat u allen aan, grote en kleine spaarders. Laat mij uw geld beheren en u zult rijk beloond worden. Zoals de mens... Heeft ook het geld tot taak zich te vermenigvuldigen. Laat mij uw geld bevruchten. Aarzel niet, er is geen tijd te verliezen. Als onze voorouders een vooruitziende blik hadden gehad, zouden we nu allen multimiljonair geweest zijn. Als een van hen bij de geboorte van Christus één enkele euro tegen 5% op de bank had gezet, zou zijn kapitaal vandaag bestaan uit vijf wereldbollen van puur goud. Maar wij hebben geen tijd meer om zo lang te wachten. Daarom beloof ik u geen 5 of 15 procent, maar 20 of 30! Vertrouw dus uw geld toe aan Kruger en Tol. Nou, hoe klinkt dat? Niet slecht. Als het je lukt, verpletten je morgen en de andere financiële reuzen van de Verenigde Staten. Ja, dan kunnen ze geen geld meer uitlenen tegen hoge rente. Juist, wij trouwen vriend, zo is het. Wij zullen ons de haat van Wall Street op de hals halen, maar op handen worden gedragen door de arme massa's van Europa. Toch is er nog één ding, Ivar. Ook de Volkenbond leent geld uit tegen lage rente. Politiek en economie moeten streng gescheiden zijn. Wil je horen hoe het gaat als dat niet zo is? Luister dan naar het gesprek dat Griekenland pas gevoerd heeft... met de vertegenwoordiger van de Volkenbond. Ga je gang, Corrie. Maar we hebben een lening dringend nodig, meneer Volkenbond. Ik weet het, mevrouw Griekenland. Wij doen wat we kunnen. Er zijn er zoveel. U moet wachten. Waarom? Tot het onderzoek is afgesloten. Welk onderzoek? Dat we bezig zijn in te stellen naar de economische positie van Griekenland. Om te weten te komen of we een lening nodig hebben. Om te weten te komen of uw economie sterk genoeg is om het risico te nemen uw geld te lenen. Als onze economie sterk genoeg was, meneer Volkenbond, hadden we geen lening. De normale weg betekent dat een zeer hoge rente, een woekerrente. Wij moeten begrip hebben voor het standpunt van de banken. Ze vragen alleen een hoge rente als ze er redenen voor hebben. Ons leken schijnt hun houding wel eens een beetje al te zakelijk. Maar wij moeten er echt begrip voor opbrengen. Wij springen pas bij als de banken niet geïnteresseerd zijn in de cliënt. Het is niet onze bedoeling de banken concurrentie aan te doen. nee. Dat zou verschrikkelijk zijn. Het juiste woord. Waar zouden we heen gaan als een humanitaire organisatie zich op het terrein van de banken ging begeven? Ze hebben ons toestemming gegeven in speciale gevallen een zeer lage rente te berekenen. Daarvoor verdienen ze een decoratie. Wij zijn bezig de mogelijkheid hiertoe te onderzoeken. Maar laat u ons intussen niet te lang op een lening wachten, meneer Volkenbond. Zijn de grote lidstaten zich er wel van bewust... wat er zou kunnen gebeuren als de Griekse economie geen steun krijgt? Wij beschikken over alle vereiste gegevens. Is het u ook bekend dat op een dag de communisten de macht wel eens zouden kunnen overnemen? Die dag zal nooit komen. Die dag is dichterbij dan u denkt. En wat dacht u in zo'n geval te doen? Wij zullen zorgen dat uw economie een dergelijk dieptepunt nooit bereikt. De democratische krachten uw land krijgen alle steun die ze nodig hebben. Kunnen we daarop rekenen? Natuurlijk, mevrouw Griekenland. De grote mogendheden zullen nooit toestaan... dat de communisten de macht overnemen in uw land. Stel je voor in de bakermat van de democratie. Uh, maar uh, spreekt u daar met niemand over? Onder bepaalde omstandigheden zijn beter. Hallo? Met Griekenland... Een ogenblik. Het is voor u. Dank u. Ja, met de Volkenbond. Ja, ja, goed. Ik kom dadelijk. Het rapport is klaar. Ik zal het dossier meteen doornemen. En ik hoop werkelijk dat ik iets voor u kan doen. Tot spoedig ziens. Je ziet het, hè? Zo draait de wereld dat ze door politici wordt geleid. Het wordt dus tijd dat wij, economen, de zaak in handen nemen. Wij hoeven geen rekening te houden met politieke belangen. Wij scheppen een wereld waarin een het voordeel telt. Een gelukkige wereld met vrije mensen. Een van jullie moet dus maar gauw naar Griekenland gaan en de zaken daar op onze manier in het reine brengen. Want dat land neemt een sleutelpositie in wat betreft de Bosporus en de Dardanellen. Was het dwaas wat Kruger wilde? Was hij een fantast? Was hij alleen maar uit op geld verdienen? Ja en nee. In elk geval had hij een feilloos inzicht in de economische situatie. Welk land dat om geld zat te springen... zou te willen van een lager rente geen afstand willen doen... van zoiets onbenullers als een paar houtjes met een zwavelkop? En wie van die arme sloebers in Europa zou niet gefascineerd worden door een rente van 20 of 30 procent? De aandelen van Kruger en Toll en van de stap vlogen weg op de beurzen van Stockholm, New York en Londen. Het geld puilde Krugers brandkast uit. Hij hielp er Ecuador mee. Algerije, okay, Polen en ook Griekenland. Hoe dat ging? Dood eenvoudig. Hij stuurde mij als jongste erheen en het gesprek verliep al dus. Mevrouw Griekenland, ik moet u dringend spreken. Help, help. De communisten zijn gekomen. Wel, nee, mevrouw. Ik ben geen communist, maar zakenman. Is er dan één zakenman die iets met ons te maken wil hebben? Zeker. Kruger, het financiële genie van Zweden. Ik kom met een voorstel. Wij lenen u een miljoen pond sterling. Een, mil een miljoen? Tegen 40 procent waarschijnlijk. Nee, mevrouw. Tegen 3 procent. Natuurlijk verlangen we ook een kleine tegenprestatie. U geeft ons het lucifersmonopolie van uw land. En verder? Verder niets. Niets? Ha, het het, het, het lucifersmonopolie. Nou, dat kunt u krijgen voor een miljoen pond sterling. Dan zijn we het dus eens. Binnen enkele dagen ontvangt u de stukken en het geld. Prachtig. Griekenland kunnen we dus van ons lijstje slappen. En de Volkenbond kunnen we voortaan beschouwen als een onverzoenlijke vijand. Niet voor lang, mijn trouwe vriend. Want we hebben ook projecten, Frankrijk, Rusland... die de Volkenbond wel gevallig zullen zijn. Nu Stalin net aan de macht is gekomen... zal er de Volkenbond heel wat aan gelegen liggen... Rusland wat afhankelijker te maken van het Westen. We beginnen dus met de Russische beer. Nodig de heer maar uit. In het Berlijns Hotel Adlon. Niet direct een plaats voor vertegenwoordigers van de Volksrepubliek. Niemand is gevoeliger voor zo'n sfeer dan juist zij. Een prachtig hotel, kamerad Kruger. Alleen een beetje koud. Wat wilt u, de Duitsers hebben geen kolen meer. Maar die werken zich wel warm. Laten wij dat dan ook doen en recht op ons doel afgaan. De Sovjets hebben de visen nodig en u hebt de Sovjets nodig. Aan het eerste twijfel ik geen moment, meneer Ivanov. En ik weet dat ze die visen niet krijgen zolang ze hun grenzen niet openstellen voor de vrije handel. Van uw laatste opmerking ben ik heel wat minder zeker. Dan bent u zich er blijkbaar niet van bewust dat de Sovjets de enige zijn die u kunnen beletten het wereldlucifersmonopolie te veroveren. Ik ben mij van het belang van de Sovjet-Unie. Niet alleen voor mij, maar voor heel Europa. Zeer goed bewust. Des te beter, kamerad Kruger. U kunt ons niet zo makkelijk kopen als de Polen en de Hongaren. Vergeet u dat vooral niet. Ik zal erom denken. Maar laat ik u nog eens inschenken, meneer Karinsky. Skol. Skol. Wij denken aan zo'n 30 miljoen dollar. Aha. Wat zegt u? Ik zei alleen aha. En wat krijg ik in ruil daarvoor, meneer Karinski? Wij zullen royaler zijn dan u had durven dromen. Behalve bepaalde economische voordelen hadden we gedacht u ook nog dit te geven. Wat is dat? De medaille held van de Sovjet-Unie. Met deze onderscheiding op uw borst zullen al uw arbeiders vol bewondering naar u opkijken. En dat zal het u makkelijk maken de lonen te verlagen. <laughs> Dit is natuurlijk als grapje bedoeld. Uiteraard. Skol, Skol! Zullen we dan nu eens werkelijk zakelijk praten? Wij zeiden toch al: 30 miljoen dollar. En in ruil verplichten wij ons de uitvoer van lucifers met 50% te verminderen. U krijgt van mij 30 miljoen dollar. En u geeft bij het Russische Lucifer's Monopoly. Maar daar gaat Jozef nooit mee akkoord. Hij zal verschrikkelijk waard zijn. Ik denk dat 30 miljoen zijn woede wel bekoelen zal. Maar het verlenen van de Monopolie gaat tegen onze heiligste principes in. Probeert u dan met die heiligste principes 30 miljoen te krijgen? 30 miljoen is niet genoeg om u alle Lucifers van de Baltische tot de zee te geven. Laten we zeggen. De helft van het monopolie. Een monopolie deelt ben niet in tweeën. Als u mij het monopolie geeft... verplicht ik mij de helft van de producten te exporteren. Dat, dat kunnen we zelf ook. Niet zo voordelig als ik. En ik wil u toezeggen de export in vijf jaar te verdubbelen. In drie jaar? Dat kan ik niet waarmaken. Het soevereine recht van het Russische volk... op zijn eigen productiemiddelen... is een van de pijlers van onze samenleving. Het Russische volk zal dan alleen maar voordelen hebben van onze transactie... En zonder voldoende deviezen zal uw samenleving niet lang meer bestaan. Wij moeten Jozef bellen en vragen wat hij ervan vindt. Geeft u mij Moskou, alsjeblieft. Dank u. Kremlin, 408. Verbindt u mij met kamerad Stalin persoonlijk? Wat denk je ervan? Niet doen. Waarom niet? Omdat Poincaré op het punt staat een wetsontwerp in te dienen... betreffende het Zweedse monopolie in Frankrijk. Ik kreeg zo net bericht dat het de volgende week in de Kamer komt. En de Fransen zullen nooit een monopolie geven aan iemand die de Sovjets op de been houdt met vestels vieze. Dan zou het dus beter zijn, Jozef te laten vallen. Voorlopig wel. Later kunnen we altijd nog zien. Karinski, Jozef. Het gesprek met Krugel wil niet vlotten. Hij vraagt. Wat? Weet je wat hij vraagt. Maar, maar hoe weet je dat? Oh, ja. Ja, ik zal het hem zeggen. Gaat verder alles goed? Jij werkt daar, Jozef. Jij zou zo'n een weekje naar Jalta moeten om uit te rusten. Nou, nou het beste. Hoe is het met hem? Hij is woedend op Trotsky. Mm, maakt hij weer moeilijkheden? Ja, maar ze zijn nu van plan hem te verbannen. Dan kan Jozef eindelijk eens een weekje vakantie nemen. En onze zaak? Hoe denkt hij daarover? Uh, hij zei dat de kapitalisten zich vergissen... als ze denken dat de arbeiders zich als vee laten kopen... Maar intussen is de Oppositie Sovjet bereid met Kruger te praten over het monopolie tegen een bedrag van 35 miljoen dollar. De prijs is dus verhoogd. Daar heb ik geen belangstelling meer. Maar maar, maar we bieden u nu het volledige monopolie. Jozef is een beetje overwerkt. Over die 5 miljoen valt toch te praten? Een andere keer misschien. Dat is We drinken nog wel een vodka. Jammer, maar ik heb geen tijd meer. Ik word in Parijs verwacht. Een sigaar? monsieur Kruger? Graag, mijn pancaré. Oh Lucifer, oh Lucifer, wat feit wonder? Ik heb werkelijk alles gedaan wat ik kon. Oh, daar twijfel ik niet aan. Het is een ellendige gang van zaken. Want Frankrijk heeft uw geld zo hard nodig. Ik weet niet hoe we eruit moeten komen zonder uw leding. De grootste oppositie kwam natuurlijk uit de rechtse hoek. Nee, juist uit de linkse. U schijnt bij de communisten niet integratie te zijn, meneer Kreuken. Zo. Dan had ik misschien... Maar het toch... Het ging niet alleen om de communisten. De enorme perscampagne die tegen u gevoerd is... heeft ook veel kwaad gedaan. Die moet heel wat geld gekost hebben. Ik heb zo'n gevoel dat Morgan erachter zit... U bedurft de markt voor Als we onze leningen aan de Amerikaanse banken kunnen terugbetalen... ...betekent dat een grote strop voor ze. Ik geloof dat ik u toch kan helpen. Ik heb rekening gehouden met moeilijkheden... ...en daarom een tweede project ontworpen. Kijk, u geeft mij het uitsluitend recht... ...tot de invoer van luxe lucifers in Frankrijk. En daarnaast het recht van voorrang ten opzichte van andere landen... ...wat de invoer van lucifers in het algemeen betreft. En dan hier nog een paar kleinigheden. Als tegenprestatie leen ik de Franse staat 75 miljoen dollar. Ja. Ja, oh, maar, jammer. maar dat is prachtig. Daar kan geen kamerlid zich tegen verzetten. Is het duidelijk genoeg zo? Dat, voor alle zekerheid zou er nog één clausule aan kunnen toevoegen. Kruger verplicht zich geen enkele invloed uit te oefenen... ...nog ten goede, nog ten kwade op het verkoopmonopolie van de Franse staat. Geen bezwaar. Maar gunt u mij dan ook een aanvullende clausule? Kruger heeft het recht... aan de Parijse beurs nieuwe series aandelen te lanceren... van de Stap en van Kruger-en-Tol. Oh, zonder meer toegestaan. Mijn hartelijke dank. De dank is geheel aan mij. En binnen dit jaar... hebt u het lesiondonner. Daar geef ik u mijn woord op. Tot ziens. 1928. Kruger heeft zijn doel vrijwel bereikt. Hij controleert 80% van de wereld in 43 landen. Maar dat niet alleen. Hij schiep de eerste multinationale onderneming in grote stijl. In weinig jaren bouwde hij een rijk op... waar andere drie of vier generaties voor nodig zouden hebben gehad. Het ging allemaal zo snel dat niemand begreep hoe het feitelijk ging. Ongeveer zo. Kruger en Tol gaan aan fusie aan met de stap. Omdat Engeland de voornaamste markt van de stap is krijgen we de controle over de export naar Engeland. Maar de Engelse markt wordt sterk bedreigd door België. Daarom kopen we de Belgische markt. Maar daar raakt onze geldkust lig. Dan geven we voor 35 miljoen kronen aan nieuwe obligaties uit. Waar dan wel? Aan de beurs van Stockholm. En we kopen de Luciferite Masters in Engeland. Wat Oostenrijk betreft... Daar is solo in Wenen de grootste. Kopen we. En ook nog een paar in Zwitserland. Ja, deze en die. In Duitsland... Kopen we de twee grootste fabrieken. En in Frankrijk... Stop even... Onze geldkist raakt weer leeg. Die raakt nooit leeg, zolang onze aandelen wegvliegen. We geven nieuwe stapaandelen uit, voor 45 miljoen. Waar? Aan de beurs van Stockholm. Die lijkt me dus aardig verzadigd. Dan plaatsen we de helft van de Londense beurs. En we kopen fabrieken in Frankrijk. Uh, hoe staat het eigenlijk in Indië? De Japanners beheersen de Indische markt. Dan pikken we hun die af. Uh, lijkt dat niet een beetje... Ja, we doen het zo. We stichten er een maatschappij. En hoe noemen we die? International Match Corporation. En we grendelen de markt af. Als de Federal Match Company van Percy Rockefeller ook eens kochten. Niet gek. En hoe komen we aan het basismateriaal voor onze productie? We kopen de Amerikanen tegelijk hun reusachtige wouden in Canada af. En we zijn meteen Rockefeller kwijt. Nee, die zetten we natuurlijk in de raad van commissarissen. De beste manier om zijn mond te snoeren. De kas is dan weer leeg. Niet zo defetistisch, mijn oude vriend. Plaats voor 15 miljoen dollars aan de New Yorkse beurs. Daar zullen we niet ver mee komen. Nou, doen we dan nog voor 90 miljoen kronen bij aan de Londense beurs. Dan kunnen we opnieuw investeren in België, Frankrijk en Duitsland. En hoe betalen we dividend op al die aandelen? Door weer nieuwe aandelen uit te geven in New York. Daar is altijd geld te krijgen met scheepsladingen. <lacht> er zou wel eens tegenstand kunnen groeien. Waarom? Vanwege een al te grote concentratie in Stockholm. Dan maken we nog een Kruger en Tol. In Holland bijvoorbeeld, daar zijn de wetten soepeler. En wat doen we met Mussolini? Die kan voorlopig nog wachten. Voor alles moeten we onze eigen banken hebben. Waarom? Nou? Omdat ik genoeg heb van de banken van anderen. Ze denken alleen maar aan hun eigen belangetjes. Ik weet erin in Genève die we goedkoop kunnen krijgen. Ga je gang. Je moet op de kaart eens naar dit eilandje kijken. De Japanners hebben het Zweden gedoopt... en er een grote luciferfabriek gesticht... Nu staat op elk van hun doosjes made in Sweden. Maar die Japanners hangen met de keel uit. Geef voorrang aan het oprichten van een nieuwe maatschappij daar. Maar nou wat anders. Joegoslavië en Hongarije hebben we al. Ja, voor um, 22 en 36 miljoen. Nu klopt Estland bij ons aan. En dat heeft me op een idee gebracht. Als we zijn lucifer gordijn maakten om de Sovjets in te sluiten. Geniaal! Estland. Letland, Litouwen, Roemenië. Daarna gaan we weer eens met de Russen praten. Alleen, ze schijnen geheime kanalen naar Duitsland te hebben. Waar ze lucifers Lucie was doorheen pompen. Dan wordt het tijd dat we de hele Duitse markt in handen krijgen. Goed idee. Als we er geld genoeg voor hebben. Daar heb je hem weer. Is er dan geen New Yorkse beurs? Die kan ook verzanden raken. Wat betreft Lucie aandelen misschien. Maar wat zou je denken van telefoon of papier aandelen? Papier? Ja. Ik heb net de Zweedse Cellulose Maatschappij opgericht. En ik heb de telefoonmaatschappij LM Ericsson gekocht. Maar dat is sensationeel. Dan kunnen we met totaal nieuwe uitgiften beginnen. Juist. En met dat geld kopen we Duitsland. We pikken de hele Duitse markt in voor een lening van 125 miljoen dollar. Intussen kun je de Russen wel waarschuwen dat ik ze weer ontmoeten wil. Maar. waarom niet aan de Côte d'Azur? De bonzen houden wel van luxe. In orde, ik zal ze bellen. Zou ik u even kunnen spreken, Mr. Kruger? Wie bent u? Mijn naam is Smith. Ik geloof niet dat wij elkaar al eerder hebben ontmoet. Op het moment heb ik weinig tijd. Ik weet het, maar het is zeer dringend. Komt u dan maar even mee. En? U wenst? Ik weet dat u uw onderhandelingen met de Russen gaat hervatten. Hier en nu. Wat zou dat? Wij willen participeren. Wie zijn wij? Het grootste syndicaat dat ooit heeft bestaan. Erg vriendelijk. Maar ik regel mijn zaken liever zelf. Goedendag. En luistert u één minuutje naar me. Een minuut is lang. Het kan de belangrijkste minuut van uw leven zijn. U kunt heel Wall Street achter u krijgen. Goed dan. Uw wantrouwen tegenover de Amerikaanse financiële wereld is me bekend. Maar ditmaal willen we samenwerken. Men wil u steunen met één miljard dollar... Een miljard. Het grootste fonds dat Wolfsriet ooit gevormd heeft. Waarom kiest men juist mij? Wij weten dat u een ontmoeting met de Russen hebt... om hun het Lucifers Monopoly af te kopen. U bent de enige in wie we nog vertrouwen hebben... wat transacties van dat formaat betreft. Hmm. En wat verwacht u exact van de Russen? Voor u de Lucifers. Voor ons het suiker, thee en koffie Monopoly. Hm. Is dat wel eens? Nee. Bovendien nog bepaalde rechten tot het exporteren van mijnen. Ook zal Moskou zich moeten verplichten... om 20% van de schulden van het zaad te betalen. Nou, wat denkt u ervan, Mr. Kruger? Twee vragen. Waarom denkt u dat ik u zal steunen? En welke reden zou Moskou hebben om op uw voorstel in te gaan? U werkt met ons samen omdat u alles te winnen en niks te verliezen hebt. U krijgt uw monopolie van de Russen... ...die uw zwaarste concurrenten zijn. Anderzijds weten we dat u schuldbrieven van de Tsar hebt gekocht. Waarschijnlijk hebt u geen bezwaar tegen een uh, waardevermeerdering daarvan. Aan het motief van de Russen? De Sovjet-Unie overleeft de komende drie jaar niet... ...als ze dat miljard dollar niet krijgt. En uh, dat weten de heren daar best. Waarom wil Wall Street helpen de Sovjets in leven te houden? Het regime in Rusland interesseert ons maar matig. Als we een thee, koffie en suiker hebben en nog een paar mijnen erbij, staat niet zo'n goede verstandhouding met de Sovjets in de weg. En als ik weiger om mee te werken? Dat doet u beslist niet. Als u alleen voor uzelf zou handelen, zou u misschien het Lucifer-monopolie krijgen. Maar wat zou u daar daaraan hebben als de Sovjet-Unie niet meer bestaat? U hebt vrijwel wel alles te verliezen. U schijnt nogal zeker te zijn van uw zaak. Dat ben ik. We hebben jarenlang inlichtingen verzameld. Hier zijn de stukken met alle details voor geval u het een en ander nader wilt bekijken. Ik zal erover nadenken. U hoort van mij. Veel geluk bij de Russen. Welkom, meneer. heren. Prettig u weer te ontmoeten, kameraad Kruger. U hebt blijkbaar een goede neus voor eerste klas hotels. <laughs> Eerst dat in Berlijn en nu dit in Nice. Enorm. Och, ik dacht dat dit lentebezoekje aan de Koot u wel goed zou doen. Ik zeg altijd maar een goed klimaat, goede zaken. Ja? Dit telegram is zojuist binnengekomen. Dank je. Ah, ik heb zo'n idee dat dit telegram onze onderhandelingen... ...belangrijk vergemakkelijker zal heren. Ik ben in staat u een miljard dollar aan te bieden. Uh, ik ben bang dat we dergelijke grapjes in zaken niet kunnen waarderen, kamerad Krukker. Maar dit is geen grapje, meneer Karinski. We kunnen onmiddellijk zaken doen op basis van dit bedrag. Jammer. Jammer dat u met dit voorstel niet gekomen bent tijdens ons eerste gesprek. Toen had ik die mogelijkheid nog niet. Maar wat doet het ertoe? Ik kan u nu toch op slag uit de nood helpen? Ja... Maar intussen zijn er een paar dingen veranderd. Stalin zit vast in het zadel... en we zijn bezig met het ontwerp van een plan dat ons economisch volkomen onafhankelijk van het Westen zal maken. Vijf jaar is een lange tijd. Ik bied u een onmiddellijk soelaas. Een miljard is aanlokkelijk, dat geef ik toe, kamerad Kruger. En als het aan ons lag... maar, maar wat gaat de opperste Sovjet beslissen... Vind je daarin denken op lange termijn? Als dat de situatie is, waarom bent u dan hier naartoe gekomen? Och, we vonden het wel prettiger even tussenuit te breken met al die beslommeringen. Bovendien meenden we het u verschuldigd te zijn... uw mondeling van de toestand op de hoogte te brengen. Maar in elk geval een miljard is aanlokkelijk. Wij zullen ons met Moskou in verbinding stellen en zien wat we voor u kunnen doen. U hoort van ons. De Sovjet heeft dus nee gezegd. Rusland wil het dus verder alleen doen. En daarmee is ook het contact met Wall Street verbroken. Niet zo best. Ach, onzin. We zijn nog nooit voor één gat te vangen geweest. Er blijven nog mogelijkheden genoeg. Nou, hoe staan we ervoor? Hebben jullie een overzicht gemaakt? We controleren de Lucifer-productie voor 80% in 43 landen. We hebben financiële belangen in alle landen van West- en Midden-Europa... in de Verenigde Staten, Peru en Brazilië. We bezitten banken, ijzermijnen, spoorweg- en telefoonmaatschappijen in 20 landen. We oefenen invloed uit op de beurzen, de ministeries en parlementen van heel Europa. We controleren 260 fabrieken. En we hebben 75.000 arbeiders in dienst. Onze aandelen zijn geplaatst nog voor ze aangeboden worden. Iedereen betaalt graag de dubbele koers van uitgifte omdat ze bliksem snel nog boven die koers uitstijgen. Nou, wat willen jullie dan, mijn vrienden? Ons kan niets gebeuren. Cheers. Cheers. Cheers. Zo. Dus jij wilt Kruger een hak zetten, Williams. Ik wil hem kapot maken. We hebben niks te last van hem. Nou die affaire met Rusland mislukt is, zet hij zich natuurlijk helemaal tegen ons af. En hoe wil je dat aanpakken? De middelen doen nog weinig toe, Pieters, als het doel maar bereikt wordt. Weet jij wel hoe populair die vent is? Niet alleen bij de beleggers, maar ook bij de grote jongens in Europa. Populariteit is iets heel betrekkelijks stond Die kan met de dag omslaan naar het tegendeel. Ik heb hier alles een paar versknipsels. Als jullie interesseren. Hier. De Saturday Evening Post van 12 oktober. Heel artikel over Kruger. Uh, uh, net als president Hoover is Kruger ingenieur. Hij heeft een industrieel wereldrijk opgebouwd... met de nauwkeurigheid van de technicus. En net als Hoover leidt hij alles met gezond verstand. Hij schijnt ook behoorlijke contacten met Hoover te hebben. Larry Cook. Hier, hier. De laatste editie van Time Magazine, met Kruger op de frontpagina... en als onderschrift, een groot bewonderaar van Cecil Rhodes. In het bijbehorend artikel verschillende uitspraken over Kruger. Uh, in onze tijd is het Kruger-concern het grootste financiële reservoir van Europa. Wie zegt dat? Chiron, de Franse minister van Financiën. En uh, wat denk je hiervan? Kruger is een van de weinige mannen op de wereld. misschien wel de enige in wie ik werkelijk vertrouwen heb. Dat beweert zijn moeder zeker. Nee, nee, de directeur van de Duitse Reisbank. En uh, weet je wat Keynes in Engeland verklaart? Kruger is de grootste financier van onze eeuw. En die noemt ze nationale econoom. Uh, uh, nog één, de Daily Mail, de grootste krant van Engeland. Kruger is een van de eminentste organisatoren van onze eeuw. Een schitterende persoonlijkheid in de wereld van de haute finance. Oh, maar op, zo is het wel genoeg. En toch gaan we hem nekken. Met ons drieën kunnen we dat. Je zou natuurlijk iets kunnen doen in verband met die nieuwe aandelen... die hij hier in New York op de markt gooit... om zijn schulden aan Duitsland te kunnen betalen. Als wij van onze kant een groot pakket Kruger-aandelen verkopen... drukken we de koers zodat geen mensen een cent aan die nieuwe aandelen durft te wagen. Daar zit iets in. Vooral als we daarna hetzelfde doen op de beurzen van Parijs, Londen en Amsterdam. Maar er zou wel een hoop geld in gaan zitten. Wat denk jij ervan, Williams? Dat kan lukken bij een kleine financier, niet bij een Fenders Kruger. Je hebt net gehoord hoe de wereld over hem denkt. De beleggers laten hun god niet zo gauw in de steek. Bovendien kopen zijn agenten net zo gauw als wij verkopen. Nou, maar we moeten toch iets proberen, daar heb je gelijk in. Als we niks doen, dan is dit gauwmachtiger dan heel Wall Street bij elkaar. En dan zullen we met Stalin moeten samenwerken om met hem af te rekenen. Je weet nooit of die twee ons al niet voor zijn geweest. Dat zou het einde betekenen. Van de Verenigde Staten en de Vrije Onderneming. We redden het niet op de manier die jullie willen. Heb jij dan een beter idee? Ja. Morgen, bij het openen van de beurs verkopen we ons hele hebben en houden. Huh? Wat bedoel je? Alle fondsen die we zelf hebben en die we maar los kunnen krijgen. Ons hele bezit? Je bent crazy. We laten alle koersen zakken. En overmorgen gaan we door. En over overmorgen, de hele week... tot niet één aandeel ook nog maar een dollarcent waard is. Je weet niet wat je zegt. Besef je de consequenties wel? Drommels goed. Als we dat zaakje morgen zonder aarzel op touw zetten... zitten over één week de zenuwinrichtingen vol effectenmakelaars... Over twee weken gaat minstens een dozijn grote ondernemer over de kop... over drie weken beginnen de kleine banken te wankelen... en over vier weken weten de grote zich een raad meer. Hou op, alsjeblieft. Na zes maanden hebben we ons hele economische leven om zeep gebracht... en een crisis ontketend zoals de wereld nog nooit beleefd heeft. En zelf worden we waarschijnlijk meegesleept in de ellende. En dan is Kruger de enige overlevende. Er is hoegenaamd geen gevaar bij voor ons... Jullie hebben zo lang gewerkt in een hostsituatie dat je vergeten bent hoe je allerbest moet werken. Heb je wel gedacht aan al die werkelozen die je dupe zullen worden? Ga nou niet sentimenteel doen, Pieters. Ik doe niet sentimenteel. Maar je weet dat ik allergisch ben voor bedelaars... en als we doen wat jij wilt, dan hebben we er gauw honderdduizenden. Ongetwijfeld. Maar zodra we de crisis te boven zijn... zal het iedereen een stuk beter gaan. We zitten nogal al tien jaar in een ononderbroken hoogst. Dat is ongezond. We hebben er anders veel geld aan verdiend. Akkoord. Maar wat is het gevolg geweest van die periode van welvaart? Dat we verzuipen in de kleine banken, investeringsmaatschappijtjes, makelaartjes, enzovoort, enzovoort. Wat de wereld nodig heeft en wij ook, is een goed voorbereide en georganiseerde beurskracht. Die al dat kleine gut wegvaagt. Maar waarvan wij de enige overleveren zijn. Dus, Precies. Wat huh. een grappig idee. Heel grappig. En als het mislukt. Het kan niet mislukken. We zitten met ons geld in de meeste ondernemingen en hebben hun effect als onderpand. Zodra de koersen laag genoeg zijn, zeggen we het krediet op. Hun effecten leveren niet genoeg op om ons te betalen, dus gaan ze failliet. En wij kopen hun onderneming tegen een uiterst lage prijs. En Kruger? Uh, zijn aandelen zijn verspreid over alle beurzen. Ze worden het eerst verkocht, omdat ze het makkelijkst verhandelbaar zijn. En als zij de koers van zijn aandelen steunt, Dat zou hij wel kunnen doen als wij handelen volgens jullie plan. Maar in een algemene crisis zou het zelfmoord zijn. Wij zullen natuurlijk in eerste instantie ook wel een veer moeten laten. Maar hè, onze organisatie zit goed in elkaar. Dus komen we daar gauw genoeg overheen. Een beurskracht. Dus? We doen het. We bereiden, we bereiden er een, een beurskracht voor. voor. Goedemorgen, luisteraars. Hier is de beurs en hier is uw verslaggever Jack Dillon. Als altijd zit ik op mijn post van waaruit ik de Mensenzee kan overzien. Een zee die al zoveel kansen voor ons allemaal heeft aangespoeld. We zullen nog een paar minuten geduld moeten hebben... voor de eerste noteringen afkomen. En we hebben dus alle tijd om papier en potlood te nemen. En waarom ook niet een goed kop koffie? En als ik zeg goed, bedoel ik, dat begrijpt u wel, koffie biggie... Die heerlijke koffie biggie die u in staat stelt... elke dag rechtstreeks de beursberichten te ontvangen. Wie weet gaat deze donderdag, de 24 oktober 1929... de geschiedenis wel in als een dag waarop onvoorstelbare winsten gemaakt werden. Haal dus uw portemonnee maar vast voor de dag. En? Hebt u intussen uw koffie biggie? Helaas, ik kan u er geen koekjes bij aanbieden... maar wel een paar klinkende cijfers. Het vorig jaar werden 186 nieuwe investeringsmaatschappijen opgericht. Dit jaar werd er tot nu toe één per dag geboren. Door die maatschappijen werd voor een bedrag van 400 miljoen dollar aan aandelen uitgegeven. Thans bedraagt de waarde van deze aandelen ongeveer 3 miljard. Het kapitaal van de maatschappijen liep op tot 8 miljard. Wat dus in een jaar tijd een toename betekent van 1100%. Onder deze omstandigheden, luisteraars, is het haast onmogelijk om niet rijk te worden. En het mooiste is dat de markt open staat voor iedereen. Pak dus uw telefoon en plaats uw orders. Het is anti-Amerikaans om geen geld op de beurs te verdienen. Na dit geconstateerd te hebben, doe ik een greep in de vloedgolf van brieven die u mij geschreven hebt. Hier is er een van Otis Harris uit Kingslick, Ohio. Hij schrijft... Beste Jack... Als vaste luisteraar naar uw beursverslagen... is mijn kapitaal gegroeid van 50 dollar tot 14.300 dollar. Duizendmaal dank voor uw geweldige tips. Erg vriendelijk, Otis. Maar vergeet vooral niet ook Coffee Biggie te bedanken... die deze uitzending sponsort en je dus in staat stelt... rechtstreeks naar mij en naar Wall Street te luisteren. Ah, luisteraars, er komt beweging onder de makelaars. De eerste koersen schijnen genoteerd te worden. En daar komen de eerste orders. Blijkbaar van een groot concern. Bijna alle aandelen zijn erbij betrokken. Ja, de grote concerns zijn onze beste gidsen. Ze beschikken over de meest recente informaties. Jammer dat u niet bij bezit en zelf van het schouwspel kunt genieten. Iedereen rent naar het bord om te kijken. Nou, nou, nou, nou, nou, no. wat kalmer kan ook wel. Ze zijn blijkbaar kwaad op de jongen die de getallen opschrijft. Ik zie het, ik zie het. De jongen heeft zich blijkbaar vergist... en de bordjes verkoop opgehangen in plaats van inkoop. Nou ja, dat kan de beste gebeuren. Terwijl we de zaak herstellen, neem ik nog maar een slokje koffie Biggie. Maar wacht eens. Ik begrijp er niets meer van. Er komen al door bordjes verkoop bij. Dat moet een vergissing zijn, luisteraars. Iedereen rent door elkaar. Ontzinnig gewoon. Er worden opnieuw verkooporders genoteerd. En weer nieuwe. Zijn de telefoons misschien defect of... Zou er sprake zijn van sabotage? Zouden de communisten erachter zitten? Nu kan ik de cijfers zien. Nee, nee, het is niet waar. Dat kan niet waar zijn. De koersen zakken, ze zakken. Maar ze kunnen niet zakken, dat is anti-Amerikaans. Daar moeten de communisten achter zitten. Die zijn natuurlijk jaloers, omdat Moskou geen beurs heeft. Ze hebben het altijd over de welvaart van de massa, maar een eigen beurs hebben ze niet eens. En daar ligt toch de enige ware bron van welvaart. Maar, maar laten we niet zenuwachtig worden. Maar de luisteraars, de, de politie zal de saboteur wel grijpen. Daar is hij. Ik zie hem vlak voor me. Hij heeft een revolver in de hand. Nu richt hij zijn revolver op zichzelf. Hij, hij schiet. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Van... Fantastisch! Wat zou een communist trouwens anders moeten doen tussen al die Amerikaanse makelaars? Een maar de luisteraars. U bent getuige geweest van een historische gebeurtenis. De eerste door de radio rechtstreeks uitgezonden zelfmoord. Dankzij Coffee Biggie. Ze brengen het lichaam weg. Nu zullen we wel gauw de juiste noteringen krijgen. Maar het maar is niet te geloven, luisteraars. De koersen blijven zakken. Zakken, verder zakken.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 In verband met katastrofale daling aandelen Coffee Biggie worden rechtstreeks uitzendingen, beurskoersen door Jack Dillon gestaakt. Nou, wat heb ik jullie gezegd? De machine is in beweging. Uh. <laughs> U hebt geluisterd naar de financiële mallenmolen van Ivar Kruger, de Luciferskoding. Een hoorspel in twee delen door Rob Gerards. naar een toneelstuk van de Zweedse schrijvers Jan Berkwist en Hans Bendrik. Technische realisatie, Fred de Beer. Assistentie, Max Westra. Regie, Rob Gerards.